Dorrald Negens met het NOS-journaal. De eerder opgepakte verdachte rond de moord op advocaat Dirk Wiersum... is volgens het openbaar ministerie de schutter. Wiersum werd in september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De afgelopen maanden werden vier verdachten aangehouden. Daarvan zit er nog één vast, Guillermo B. Hij wordt door het OM gezien als de schutter... en moet volgende week voor het eerst voor de rechter verschijnen. Er wordt verdacht van moord in vereniging, wat betekent dat meer mensen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. De meeste Tweede Kamerleden snappen dat Nederland twee militaire missies in Irak stillegt vanwege de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. De Kamer begrijpt dat de veiligheid van de mensen ter plekke voorop staat. Oppositiepartij SP vindt dat alle Nederlandse militairen zo snel mogelijk moeten terugkomen, omdat het Iraakse parlement de buitenlandse troepen het land uit wil hebben.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 Waaronder fototoestellen, laptops en brillen. En geeft zijn zetel terug aan de partij en laat weten dat hij veel spijt heeft van de verzekeringsfraude. Tegen de regionale omroep Rijnmond zegt hij dat hij al het geld heeft terugbetaald. Het weer, wolkenvelden, in het zuiden zon, graad of 7 is het. Later vanavond en vannacht trekt regen van west naar oost. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Morgenmiddag wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh -huh. No more pretending Inmiddels uh, 8.30, Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag, uur 2, met daarin de volgende onderwerpen. Nou, uiteraard uh, rond de klok van half 4, zoals u van ons gewend bent... Uh, de evenementenagenda voor de maand januari. Dus ik zou zeggen, nou houdt u pen en papier bij de hand. Kunt u gelijk even meeschrijven. Verder hebben we natuurlijk ook nog uh, wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, als het goed is hebben we de, de nieuwjaarspeech uh, dit uur van de burgemeester. Want gisteren was natuurlijk de nieuwjaarsreceptie nieuw unicum. Uh, ...goed uh, gevuld en druk bezocht. En uh, de burgemeester, onze die vorige burgemeester was vrij lang van stuk altijd. Hè? Die begon altijd met het Republiek Zandvoort. Ja, ja, ja. En de, maar, de formulijn, de aankondiging. En de aankondiging uiteraard. En uh, de, de nieuwe burgemeester houdt het van wat korter, geloof ik, hè? gezien de tijd uh, die daarvoor staat. Goed, dus die heeft u ook nog te goed in dit tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En dat kijken doe je heel eenvoudig via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. Heerlijke muziek uit de jaren 80, joh. De Rosford en de Katli Toy. Ja, gisteren was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en alle verenigingen hier in Zandvoorts. En ook David Molenburg was daarbij aanwezig, Albert-Jan. Onze burgemeester, ja zeker. En uh, nou, we hebben even gekeken. Roy van Buuringen was er uh, ook. Uh, zowel als in privé als voor ZFM. En uh, heeft uh, de speech van de burgemeester uh, opgenomen. Hij duurde toch iets langer dan ik had verwacht. Ja, ik ook. Dus ik zou zeggen, luisteraars. We willen u deze speech natuurlijk niet uh, onthouden, deze eerste nieuwjaarspeech van onze nieuwe burgemeester. Uh, ik zou zeggen, gaat u er even rustig voor zitten en dan uh, spreken we elkaar straks weer. Aan het begin is de geluidskwaliteit trouwens ietsje slechter, maar dat wordt later een uh, stuk beter. Dus gewoon luisteren naar de toespraak van uh, David Molenburg. ...over de hele wereld. En de hartst wordt als even plek aan de bekendheid, die zal alleen maar groter worden na 3 mei. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Dames en heren, ik heb begrepen dat het traditie is dat ik als als een kort moet houden. Nou dat is wel heel kort uh, zo hè, denk ja. ik. Even kijken of hij uh, verder wil. Nee, hij wil niet verder ook. Dus uh, hmm, en ja. dan heb ik ook geen muziek. Dan heb ik wel een, iets anders. Uh, een groep Zandvoortse strandpaviljoenhouders heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeente... met kritische vragen over het mobiliteitsplan rondom de Formule 1-race in mei. Ze vrezen dat hun strandtenten te slecht bereikbaar zullen zijn voor gewone badgasten... en een enkeling heeft zelfs in de plannen moeten zien... dat zijn strandtent plaats moet maken voor een fietsenstalling. Dat laatste geldt voor de eigenaar van paviljoen uh, Anyuma... In maart bouwt hij zijn zaak uh, weer op... maar in het mobiliteitsplan uh, is uh, zijn zaak veranderd in een groen vlak. Het, een, groen, een groen vlak betekent in dit geval fietsenstalling. En bij nog twee andere strandpaviljoenen is hetzelfde aan de hand, zegt hij. Hij hoopt dat het een foutje is van de ontwerpers... en dat de tekeningen nog aangepast uh, gaan worden. De stallingen die plaats moeten bieden aan duizenden fietsen... roepen nog meer vragen op bij de, bij de paviljoenhouders... want ze willen dat uh, van de gemeente en de Dutch Grand Prix weten wanneer ze worden geplaatst... en wat dat betekent voor de bereikbaarheid van hun paviljoens. Ook vrezen ze dat door alle afsluitingen en bijvoorbeeld het verbod op taxis... Dat, dat strandgasten weg zullen blijven begin mei. Ze hadden dat graag allemaal willen bespreken met de planmakers... maar voelen zich nu zonder overleg niet serieus genomen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het mobiliteitsplan nog niet definitief is... en dat het een plan in wording is. De vergunningen moeten nog uh, vergeven worden. Maandag 13 januari zullen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een toelichting krijgen op de plannen. Die liggen tot en met 17 januari ter inzage op het gemeentehuis. Dus iedereen kan er nog op inspreken, al dus de woordvoerder. Dus ook de strandtenteigenaren. Nou, dan volledigheidshalve nog even terug naar de informatie: uh, Formule 1 avond Zandvoort op 13 januari. Op 13 januari organiseert de gemeente samen, uh, Zandvoort samen met de organisaties van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix... een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het doel van de avond is om u bij te praten. De hoofdlijnen van, de, van het evenement zijn nu duidelijk. Maar er moeten nog veel details worden uitgewerkt. Toch wil Ellen Verhey, wethouder toerisme en economie, samen met de Dutch Grand Prix-organisatoren Robert van Overdijk en Rob Langenberg... Iedereen die geïnteresseerd is graag meenemen in de laatste stand van zaken. Voorbeelden zijn de organisatie van het evenement, verbouwing van het circuit, verloop van de vergunningentraject, verwacht verkeer van en naar het circuit, beheersmaatregelen, evenementen in de Zandvoort zelf en kansen voor de ondernemers. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen, maar in deze fase kunnen nog niet alle vragen op het gewenste detail, wijk of straatniveau worden beantwoord. De komende maanden worden daar, uh, en er daarom nog één of twee extra informatieavonden georganiseerd. Dus nogmaals, de eerste informatieavond vindt plaats in het louis -David Carré en begint om half acht s'avonds, die 13e januari. Da Dank je ik, ik denk dat het daar heel druk wordt. Dat denk ik ook, dat, dat denk ik ook. Nou, de toespraak van de burgemeester, uh, die hou je nog even te goed. We gaan wat technisch uh, oplossen en hopen we die uh, later nog te kunnen uitzenden. Is weer meer muziek.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 Closer it, closer the closer the knit, the tighter the fit, it. and the chill stay away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. You With a whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget, forget to make a making you strong where you belong. And we're living in the love of a kind people. The love of the common people. Nou, als het goed is, uh, Albert-Jan, is het uh, technisch uh, allemaal opgelost. En kunnen we luisteren naar de nieuwjaarsspeech van uh, burgemeester David Molenburg... gisteren op de nieuwjaarsreceptie. ...mooie kustplaats over de hele wereld. En de hartstof voor het al gevegelijk aan de die zal alleen maar groter worden na 3 mei. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Dames en heren, ik heb begrepen dat het traditie is dat ik het als burgemeester kort moet houden... Uh,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 Um, en dat we hier te gast mogen zijn, en dat ook zoveel bewoners van de gemeente hier zelf uh, ook bij zijn. En ik wil natuurlijk ook de mensen die dit allemaal organiseren heel hartelijk bedanken. Uh, ben, Colinda, uh, Heli, Gilles. Uh, geweldig hoe jullie dit neerzetten.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 een nauwe samenwerking met Bloemendaal en Haarlem en Heemsteden. en gelukkig, ik zie veel vertegenwoordigers van onze buurgemeenten hier aanwezig... is absoluut noodzakelijk. Zeker op het gebied van mobiliteit. Er ligt een enorme opgave. En het deel die nu gemaakt is op het gebied van de spoorse maatregelen... waardoor voor het spoor beter bereikbaar is... is fantastisch en wat mij betreft een heel goed begin. En er is een gemeenschappelijke agenda in Zuid-Kennemerland...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 Dat was hem, de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester David Molenburg. Gisteren in Nieuw Unicum tijdens de nieuwjaarsreceptie. Nou, dingen die opvielen, Albert-Jan. Met name de aandacht voor de vrijwilligers, het goede werk daarvan. Dat, dat, dat klopt, dat is één. En uiteraard de kramperie. En nou, ook de probleemjongeren. Dat is ook een uh, duidelijk statement uh, van de burgemeester. Maar ja, hij, hij was niet veel erg veel korter dan... Uh, dan nee, dan toch orde, een kwartier, hè? Dan de, toch een kwartier. Bur, dan de vorige burgemeester. Maar goed, we wilden u dat, uh, dit, deze speech absoluut niet onthouden. Want ook al bent u er niet bij geweest, u hebt nu gezien uh, gehoord... Wat de burgemeester gisteravond tijdens de Nieuwjaarsreceptie de Zandvoorters toe heeft gesproken. Nou ja, natuurlijk in de Formule 1. Ja. Het wordt natuurlijk een mega feest. En het mooie is, ik bedoel, het wordt een duurzame. Ik bedoel, al die activiteiten daaromheen. Links, rechts, links, rechts. Station. Ik bedoel, het zijn, zijn duurzame. Dat woord heb ik hem niet horen zeggen. Dat woord duurzaam. Want dat is een hot mooi woord, is dat. Maar goed, in ieder geval alle, alle inspanningen en dingen die gerealiseerd worden... die hebben natuurlijk een meerjaren uh, voordeel voor Zandvoort. Zandvoort wordt makkelijker bereikbaar met de trein. Zo zijn er nog vele, vele, vele andere dingen. En, uh... Dat, uh, die hebben, daar hebben we jaren later nog profijt van. Zelfs het circuit heeft een facelift. En dan is het kort, laatst geweest dat het circuit een facelift heeft gehad. Uh, heel, lang geleden, heel, lang geleden. heel lang geleden. Maar goed, die kan we jaren, ook weer ja, het jaren asfalt mee. Het asfalt was vernieuwd. Nou, daar kunnen ze binnenkort weer aan beginnen natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Nee, klopt. Dus in ieder geval een uh, mooie toespraak van uh, onze nieuwe burgemeester David Molenburg. De werkzaamheden trouwens bij het uh, station... die gaan uh, aankomende maandag toch uh, echt flink beginnen. Klopt, en uh, ik bedoel, ik heb er naar zitten kijken. Ik ben erg benieuwd, ik heb de tekeningen niet gezien... maar ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaan, allemaal gaan realiseren. De, de, de shop gaat, die wordt verplaatst, uh, er komen meer uitstapmogelijkheden... en de trappen worden verbreed. Dus uh, ik, ik loop er elke dag langs, dus ik, uh, ga, ik ga het volgen. En van 9 tot 3 uh, is de Verlengde Halterstraat uh, daarom gesloten. Moet je een andere route kiezen, bijvoorbeeld Sofiaweg. Of je gaat gewoon door de Vanspijksstraat. Uh, Gezellig. Gezellig. En hier is de zin van de Crash Test Dummies. En hmm. Once there was a got into an accident and caught and come to school but weird.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 I'm a Deeper Zonder me zojuist aan uit de speech van burgemeester David Molenburg. Wil je de speech terugluisteren? Aankomende maandag wordt dit programma herhaald. En dan weer zo rond half vier, dan hoor je de speech van de burgemeester. En luister je nou op maandag, zeggen we goede maandagmiddag. Tussen twee en vijf zijn we er ook op maandag, Albert-Jan. En is nu tijd voor de evenementagenda. Ik zei het al dit eerste uur, vanmiddag om vier uur dan is het weer zover. Dan is het weer tijd voor de Disco on Ice. De inmiddels traditionele afsluiting van de ijsbaan in Zandvoort... heeft weer een echt feestje georganiseerd voor jongen en oud. En vanaf vier uur tot en met tien uur vanavond... barst de disco voor de diverse leeftijden los. Ze hebben weer een spectaculaire line-up... waarin ook de startende jonge DJ's de kans krijgen om hun talenten te laten zien. Uiteraard is er weer een vrachtwagen geregeld door Van der Veldtransport, waarin Nop Bijners, wie kent hem niet, en Melvin Drozen, wie kent hem niet... met meerdere vrijwilligers de vrachtwagen ombouwen tot een fantastische DJ-boot. Kom in ieder geval gezellig langs vanmiddag dan vanaf 4 uur voor deze spectaculaire avond. De line-up van vanavond zal zijn van 4 tot 5 DJ Mickey groot... van 5 tot 6 uur jonge Zandvoortse talenten, van 6 tot half 8 DJ Nop... En vanaf half acht uh, uh, tot half negen DJ Jari. En van half negen tot met tien uur vanavond DJ, DJ Lady Mix. Meer informatie, kijk de line-up nog een keer naar op de website www.ijsbaanzandvoort.nl. www.ijsbaanzandvoort.nl En dan morgen is het weer tijd voor het traditionele nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk. Die begint om half drie. Het Assint agatha koor staat onder leiding van Hedwig Jurius, een musical in onder leiding van Arjen Buscher... Uh, muziek, school, new wave, Zandvoort. Rob Kaanburg, zang en gitaar. Bo Starrenburg, piano. En het Zandvoorts Mandelenkoor onder leiding van Arjan van Dijk. Contores Laeti een projectkoor onder leiding van Jan-Peter Verstegen. Het begint morgen allemaal om drie uur in de Agatha-kerk. Kunt u daar nou niet, niet bij aanwezig zijn? Geen nood. Want uh, de, uw lokale zender zet dit uh, nieuwjaarsconcert integraal uh, uit. Wat we elk jaar trouwens doen. En waar menige technici... ...zich druk en sterk voor heeft gemaakt. Dus dan kunt u de, uw lokale zender aanzetten om half drie... ...en ook meegenieten met dit traditionele nieuwjaarsconcert... ...in de Agatha-kerk in Zandvoort. Nogmaals, het begint om half drie. Gaan we naar 12 januari, dan is er weer Jazz in Zandvoort... ...met Ak van Rooijen en Juraj Stanik. En dat is natuurlijk allemaal in de serie van uh, uh, uh, Jazz in Zandvoort... En dat de, de Jazz in Zandvoort nogmaals met Ak van Rooyen en Julian uh, uh, Stanic reserveren kan door te bellen naar 023 531 0631. 023 531 0631 of via de website www.jazzinzandvoort.nl. Kijk ook even op die website voor alle nieuwe geprogrammeerde jazzconcerten die op line staan. Want dat is een razend populair gebeuren daar in het Theater de Krocht, iedere Jazz in, in Zandvoort. Prachtige akoestiek en de concerten zijn vaak uitverkocht. Dus kijk voor alle informatie even op de website www.jazzinzandvoort.nl Ook op 12 januari is het weer tijd voor Jazz in het Café. En dat is een terugkerend evenement en de entree is gratis. Elke tweede zondag van de maand in de winter Jazz in het Café... in samenwerking met Classic Jazz NL. Uh, gratis Zoals gezegd, gratis entree. De locatie waar we het over hebben is natuurlijk het wapen van Zandvoort. En op 12 januari is het tijd voor Trio Grande. De planning van de muzikanten is altijd onder voorbehouden, kan nog wijzigen... maar zoals het nu uitziet, op 12 januari, Trio Grande, live in het Wapen van Zandvoort. En dat begint allemaal om 5 uur s middags. dat die 12 januari... op het Gasthuisplein, het Wapen van Zandvoort, met, uh, met het Trio Grande. Dan gaan we naar 16 januari, dat is de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. Ook een terugkerend evenement. Elke derde donderdag van de maand live muziek. Vanaf 8 uur s'avonds singer, songwriters, akoestisch en semi-akoestische ensembles en meer veel meer. En op die 16 januari is het live met Mick Jam, Jan, Mike Janmaar. Uh, zoals bij de Brandweer. Uh, het Wapen van Zandvoort, kijk even op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort voor alle activiteiten van het Wapen van Zandvoort. Maar goed, die wel, de derde donderdag live op 16 januari vanaf 8 uur. En tot slot, en dan zitten we alweer in februari, wederom jazz in Zandvoort met Jean-Louis Van Damme Quartet. Het, be het belooft een het heel druk bezocht jazzconcert te worden, vandaar dat ik hem even nog meeneem. Eh, kijk daarvoor meer informatie nog even op de website www.jazzinzandvoort.nl. Op 9 februari om half drie in Theater de Krocht, jazz in Zandvoort met Jean-Louis Van Damme Quartet tot zover. Dankjewel Albert-Jan dat was weer een uh, uitgebreide evenementenagenda te horen zo rond half vier altijd bij Zandvoort op zaterdag en wat je ook hoort is heel veel lekkere muziek vanmiddag, wat dag van deze van Dominique and you call me names if you call me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 And figured I like you say Don't waste a minute, don't wait a minute it.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 We'll be nice Dat was de single van Dominique Fiek en Three Nights. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daarna zijn we er nog een uur lang. Graag tot zo.